Met het NOS-journaal. In Spanje heeft de, Rajoy de opdracht om een nieuwe regering te vormen teruggegeven aan koning Felipe. Rajoy slaagde er in de afgelopen weken niet in een coalitie te vormen. Zijn Partido Popular verloor bij de verkiezingen in december de absolute meerderheid en was aangewezen op samenwerking met andere partijen. Rajoy weigert zichzelf voor te dragen als nieuwe premier, omdat het zeker is dat het parlement in de nieuwe samenstelling hem weg zou stemmen. Koning Philippe begint woensdag aan een nieuwe ronde van besprekingen met de partijleiders. Reisorganisaties vinden dat zwangere vrouwen die een reis hebben geboekt naar landen waar het Zika-virus heerst, die mogen annuleren. Het virus is zeer waarschijnlijk gevaarlijk voor ongeboren kinderen. Verschillende reisorganisaties zeggen tegen de NOS dat ze soepel omgaan met zwangere reizigers die van plan waren naar Zuid- of Midden-Amerika te gaan. Daarbij kan wel om een zwangerschapsverklaring worden gevraagd. Andere reisorganisaties zeggen dat altijd overleg mogelijk is... wanneer vrouwen zich zorgen maken over het Zika virus. Het voortbestaan van hospices is in gevaar, dat zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Sinds vorig jaar vallen die tehuizen waar terminale patiënten verzorgd kunnen sterven... onder de zorgverzekeringswet en niet meer onder de AWBZ. Maar die zorgverzekeraars betalen veel minder... De directeuren van twee hospices verklaren in de uitzending dat ze de begroting niet meer rondkrijgen. Een hoogleraar hospicezorg Teunissen wijst erop dat bovendien vorig jaar al honderden mensen niet in een hospice konden sterven, omdat de vergoeding die zij van de zorgverzekeraar kregen daarvoor te laag was. Het weer, op veel plaatsen regen, in het Noordoosten kan het even glad zijn, maar later vanavond verdwijnt die gladheid en de regen trekt weg. Het wordt 0 tot 5 graden. Morgen is er op veel plaatsen zon. Met uitzondering van het oosten en het zuidoosten. Het wordt een graad of 8. Dit was het. E zin in Zandvoort, e Zandvoort e is zin in ZFM. ZFM. E met nu. Zie het. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up, time to shut this bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. goes on time to make the car go up time to shut this book down this is not how I On. Time to make the car go up. Time to shut this bitch down. This is not how I 6.9 Deze avond al met Return. Rit and repeat featuring Halo. En nu hoor je Veder met Blind featuring Emmy in de je remix. Ja, twee uur lang zie je het voor je kiezen. Ja, je zult het maar te doen hebben. Leuk dat je er in ieder geval bij bent. Het is buiten toch nat. Vies weer. Ik zeg, blijf lekker bij die warme radio, want we hebben nog veel meer hete beats vanavond. Wat uh, kun je vanavond allemaal verwachten? Nou... De promo-box met nieuwe platen. Hij pijlt weer uit. Dus heel veel nieuws. Ja, ook onze mailbox. Hij is weer overbelast. En we gaan eens eventjes kijken wat er voorbij uh, gaat komen. Ik uh, zie een nieuwtje binnenkomen over Extreme Outdoor in België. En de Dance Fair en Music Fair. Het zit eraan te komen. En ik zeg je, dat wordt leuk, dat wordt gezellig. En natuurlijk dat tweede uur. Hij is er weer bij hoor. De one and only. DJ Dion Sydney vanavond gewoon een uur lang lekker in de mix. En ja, af en toe, dan moeten we toch ook eventjes een uh, momentje pakken. Dat kunnen we het beste doen met uh, Drake. Je kent hem wel, met Hotline Bling. En Quinto909, die dacht van, hé, hey, die plaat, die kan gewoon beter. Een beetje een Deep house versie. Maar hij wordt niet officieel uitgebracht. Wat is dat nou, zul je zeggen? Ja, ze vonden hem goed... Maar helaas, ja, misschien net niet goed genoeg om er uh, toch een uh, clubklapper van te gaan maken. In ieder geval wordt hij wel verspreid onder de DJ's... om het alsnog uh, een hit te laten worden. En ik zeg, ik vind hem lekker. Dus we draaien hem hier natuurlijk bij See het gewoon dan. Hotline Blank in de Quinten 909 remix. Dit is See It... on my cell phone, late night when you need my love, call me on my cell phone, late night when you need my love. You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you in my love. Call me on my cell phone. Late night when you in my love. left the city. Remix. Dus dan noemen we het gewoon een bootleg. Van Quinten909 van Drake Hotline Bling. En dan gaan we toch eens even kijken, want Extrema Outdoor Belgium... ze pakken uit met een lijn van je voor 2016. Ja, de zesde editie alweer van Extrema Outdoor Belgium... dat dit jaar plaatsvindt op 13, 14 en 15 mei... aan de plas in de Houthalen Halteren. Heeft heeft uh, zo pas haar programma bekendgemaakt... Het is de grootste en belangrijkste lijnen van artiesten die het Limburse Festival ooit heeft gehad. Ja, Extreme Outdoor Belgium stond er al bekend om te werken met de absolute wereldtop van techno en deep house. En ja, voor de 2016 editie lijkt het niveau zelfs nog een beetje gestegen. Logodice, Nina Kravitz, Seth Traktor, Matteo Plex, Pampot, Kols en Groove Armada zijn maar enkele van de hoogtepunten op het festival... Jamie Jones, Telfas en Nick Van Tjulli komen naar jaarlijkse gewoonte een setje spelen. En ook eerste generatie Detroit techno-producers als Jeff Mills en Carl Craig maken hun opwachting op een groeiende festival. Het is duidelijk dat Extreme Out door Belgium voor de boeg staat dat een grote editie toch tot nog toe is. Al dat muzikale geweld wordt gebracht op maar liefst 16 podia... gedurende de drie dagen van het verlengde piekse weekend. Internationale organisaties als Circo Loco en Arrow... platenlabel Hot Creations and Defected gaan hand in hand... met nationale hostels, als feestgedruis en Red Bull Electropedia. Limburgse initiatieven 45 en Floorfillers spelen een thuismatch, als ook de nieuwe Labyrinthclub die deze maand opent in Hasselt. Ja, vorig jaar vonden meer dan 35.000 bezoekers de weg naar Extreme Outdoor. De combinatie van alternatieve elektronische muziek, het creatieve door borden vol kunst, zwel en andere randprogrammering. Ja, de prachtige strandlocatie en camping met eigen podium staan gerad voor een quality music holiday, zoals de festivalorganisator Extreme Outdoor Belgium omschrijft... Ja, dan heb ik hier eventjes de line-up in alfabetische volgorde. volgende: Adriatic, Andrea Oliva, Art Department, B. Svensson, Black Coffee, Blawan, Caleb Callaway... ...Call Crack, DJ Tennis, Eats Everything, Krager Treasure, Crew Armada... ...Luke Slater, Logo Dice, Jeff Mills, Coles, Nick Van Chuli, Nick Curley, Nina Kravitz, Pampot, Riva Star... ...Sex Rockstar, Simon Dunmar, Sonny Fordera, Telefos, Tapetch en nog een aantal namen... Ja, en dan uh, worden ze nog aangevuld uh, met nationale artiesten. Ik zie hier Too Dirty, Dave Lambert, uh, Mr. Grammie, uh, ja, Stefan Ricetta. Ik zeg, nou, dit belooft een uh, ware festivalwaardig uh, uh, programma. Tick uh, tickets kunnen enkel besteld worden via XO Belgium's officiële website. www.xobelgium.be Koop dus geen tickets op andere websites. Dan loop je de kans een miskoop uh, te doen. Ja, ik streamer uit door Belgium 14 jaar alweer zijn zesde jaar... vanuit zijn geboorteplek aan het recreatiestrand Kelchterhoef, te hout halen Dichtbij Hasselt is het, dus ja, je bent zo over de grens. En het lijkt me toch wel een gezellig evenementje. Zet het vast in je agenda. Wij gaan gauw door met nieuwe muziek. En wat hebben we voor je klaarstaan? Een nieuwe plaat op het label van Flamingo Records. Oftewel, Velle Lecrant zit erachter. En dit is de plaat Feeling van Melsen. En houd in gedachten zo meteen om tien uur. Ja, ja, dan is hij er weer. The one and only DJ Dio Sydney live in the mix. Mm-hmm. Yeah. Muziek hierbij, zie je het op jouw CVM-zandvoort? Dat was Michael Calvan. Met Nobody Does It Better. Hij komt binnenkort uit op uh, Spinning Records. Uh, ja, het is een Soul House-plaat. Uh, Michael Calvan uh, komt uit uh, Parijs, uh, Frankrijk. En ik zeg, hij is de 1e februari uh, beschikbaar om te downloaden. Maar ja, zie je het, zou zie je het niet zijn als wij hem al hier te pakken hadden. Ja, waar, uh, welke plaat we ook al uh, te pakken hebben, ja. Dat is Hit So Good met Right Time. Op het label Mixmash uh, diep komt hij binnenkort uit. Le lekkere soulful house. Saxafoontje erin. Ik zeg ga ervoor zitten. Nieuw Right Time. Nummer 0, 79 zitten we dan alweer. Wat een heerlijke plaat hier. En ja, je zult hem waarschijnlijk nog wel vaker voorbij horen komen in de clubs. Of hierbij zie je het. Want deze plaat, die ga je echt grijs draaien. Wat een heerlijk nummer. We gaan gauw door eventjes kijken met de, met de nieuwtjes. En ik zie hier een nieuwtje binnenkomen van Dancewear Music Fair 2016. Ja, Dancefair en Music Fair maken het volledige programma bekend. Dancewear is al jaren het educatieve event voor DJ's en producers... En nu met de lancering van Music Fair tijdens Dance Fair is er nu ook een waanzinnig programma. Voor muzikanten die alles willen leren van hun muzikale helden. Een van de namen onder de 220 artiesten. Jij ja, hoort goed: 220 artiesten die hun kennis gaan delen zijn Hardwell, Typhoon, Ronnie Flex, Mr. Mississippi, Frontliner John Coffee en Secret Cinema. Zij zullen producer en songwriting masterclasses verzorgen. Dancefair en Music Fair vindt op 13 en 14 februari plaats in de Jaarbus in Utrecht. En ja, het volledige programma is te vinden op www.dancefair en www.musicfair.nl Ja, meer dan 100 DJ en producers keermerken op de beursvloer van 2500 meter. Denk aan bekende namen zoals Native Instruments, Ableton, KRK, Dynaudio, SSL, Novation, Roland Kork, Cubase en Yamaha. Alle apparatuur staat klaar om getest en beluisterd te worden. Ook is er een netwerk-area waar producers en muzikanten elkaar kunnen ontmoeten... en vind je meer dan 100 record recordlabels die scouten naar nieuw talent. Tickets zijn verkrijgbaar via de Dancefair en Musicfair-website... www.dancefair.nl slash tickets. Ja, tot zover dit nieuwtje. We gaan gauw door. Even kijken naar wat er in de top 10 staat van de Beatport. Ja, we gaan gewoon een nieuwe rubriek maken... Even kijken, wat vinden we hier op de nummer 1? Op nummer 1 in de Beatboard Top 10 staat gewoon... Throttle van Oliver Helden. Ja, die kennen we wel. Een verdiende eerste plek. De uuropener. van je het? Rinse and Repeat, Fusion Kalo. Ik verwacht hem deze week zeker als tijger door te gaan. Ja, dan hebben we... Late Night, Tough Guy, I Get Deep, Fusion Roland... of Cat Physical Music... Van DJ LeRolle. Lekker diep. Maar ontzettend goed. Op plaats 4 vinden we... Goldmember. De welbekende sound van Me and My Gold... en mijn toothbrush. Op de nummer 5. Luca Debonair. Met Keep This Party Rockin'. Uitgekomen op Porno Star Re Records. Ja dan welbekende. Dr. Cuccio en Gregor Salto. Love Is My Game... In de Lucas en Steve Remix. Op een solide zesde plaats. Dan op de zevende plaats vinden we Morning Dew. Van Nora Pure. En op de achtste plaats alweer. Pump Up The Jam. Van Kino Silver. Op SPRS Records. Dan weer Nederlandse namen. Chesto en Tony Jr. Met Get Down. Uitgekomen op Musical Freedom. Het label van Chesto en hemzelf. En dan de nummer 10. Net nieuw. Pitch Black van Five Stone, Uitgekomen op Spinner Records. En ik zeg, ik denk dat we die hier maar eventjes uh, bij Seed moeten gaan draaien. Als Tony Jr. een beetje meewerkt. We gaan hem gewoon even draaien. Five Stone met Pitch Black. Dit is hier, het is al meteen naar de klok van 10 uur. Ja ja, een uur lang in de mix, de one and only. DJ Dion Sydney. Nieuw, uh, met Pitch Black. Op de nummer 10 vinden we hem deze week. Ja, of misschien zelfs vandaag nog wel. En ik denk zomaar dat hij gaat stijgen, Dennis. Mr. DJ Dion Sydney Hallo, hallo. Welkom vanavond in de show. Wat denk jij uh, van deze plaat? Pitch Black. Ik vind hem heel vet. Gaat ben... hij stijgen... Ja, ik denk het wel. Het is best wel een uh, aparte plaat. Ik, dus. ik, denk, ik denk dat uh, Oliver Helden uh, de nummer 1 uh, toch wel een beetje de tijd, he de tijd heeft gehad. In uh, de top met, 10. Oh, met, uh, met uh, Throttle. Ja. Waiting. Ja. Een beetje geweest nu, hè? Ja, en uh, sowieso Oliver Helden heeft natuurlijk... samen met uh, Chesto een uh, nieuwe plaat uitgebracht. Uh, Althans, een nieuwe plaat uh, voor de luisteraars... Uh, als je op Radio 538 zit... Of Radio 3, denk ik. Maar we kennen die plaat al van Oliver Heldens, dus, uh, toch met uh, Leebek Luke? Welke? Welke, zegt hij ook nog. Welke? Wel, je hebt Up natuurlijk uh, gehad, maar de opvolger van Up. Down. Ja. <lacht> lachen met onze Dio City. Nee, daar hebben ze een uh, vocaaltje achter geplakt. Ja. En dat is gelijk weer een... Uh, tadaa! We hebben een nieuwe Hit, hitje, recycle hitje, hitje. Hitje te pakken, <lacht> ja... Hé, hey maar hitjes gesproken, Dennis, jij zegt, ik heb mijn hele usb stickje weer helemaal volgeladen. Wat kunnen, we, wat kunnen we vanavond verwachten van jou? De nieuwe EDX. Oeh, Missing. Missing? Heb je die al gedraaid? Nee. Nou, dus het is dus, uh, nieuwe versie van Everything But The Girl, maar dus van EDX. Bekend van Show Me Love, Samveld, de remix. ja, ja. Uh, Mike Magoo remix van de nieuwe Ellie Goulding Army. Hele vette plaat. Ja, ik dacht, je, ik dacht dat je niet zo van de Mike Magoo was. Nou, maar ik heb deze Maar de woord. Dus toen is, is ik echt van, wauw. Ik, ik denk dat ik wel vijf keer achter elkaar heb geluisterd. Zo, zo. Heel gaaf. Ja. Gewaag, gewaag. Goed, goed verhaal. Nieuwe Frankie Rizardo's. Ja, ik heb hem hier zo ook staan. Ik denk, nou, die gaat vast en zeker voorbij komen. Nieu Hij is lekker. Nieuwe platen van uh, Calippo. Ja, die zijn ook lekker. Calippo, ja. I Just Go Crazy, denk ik. Of Estonia. Uh, Astonia. Of, pla of Playing Games. Een nieuwe van Atika. Die is wel bekend van uh, Turn Up. Van uh, Work Records. Van de deep house gedeelte van de Spin In. Die hebben een hele vette, diepe plaat gemaakt. Uh, nieuwe Matsu Zoo, Soul Food. Beetje disco-achtige nieuwe vibe. En uh, Lucas en Steve remix van uh, The Magician, Together. The Magician, oké. Okay, ja. uh, Super vet. Ja, die jongens, heel... die jongens die timmeren aan de weg hoor. Ja, maar, Dat, maar, uh, maar die... Dr. Kucho Salto natuurlijk, een ja. samenwerking in uh, van The Magician. Maar die remix die ze gemaakt hebben, die, die, echt heel vet. Om ja. je vingers bij je af te likken. Ja, vrolijke melodie, zomers, lekker. Ik zeg... Nou, we gaan dan eerst Doen. een gouden plaatje draaien. En dan na het nieuws en weer. Dan staat hij klaar met een uur lang in de mix. Maar nu eerst Richard Gray, The Cube Guys. One more.